Uur. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. China is minder aantrekkelijk geworden voor Europese bedrijven, zegt de Europese Kamer van Koophandel. Steeds meer bedrijven investeren liever in landen als India, Indonesië en Vietnam, waar ze het ondernemingsklimaat beter vinden. Uit een enquête blijkt dat 70% van de ondervraagde Europese bedrijven de winstmarges in China onvoldoende vindt. Ook klagen ze dat ze in China worden uitgesloten van openbare aanbestedingen... en dat intellectuele eigendomsrechten niet goed worden beschermd. De politievakbond in Duitsland betwijfelt of uitbreiding van de grenscontroles... tegen illegale immigratie praktisch mogelijk is. Het grootste probleem is het gebrek aan personeel... De verscherpte grenscontroles werden begin deze week door de regering aangekondigd. En volgens de politiebond kost het veel moeite om in een paar dagen tijd voldoende agenten voor de controles vrij te maken. De bond waarschuwt voor overbelasting, ook omdat de maatregel tenminste een half jaar van kracht blijft. Overigens wordt niet elke auto gecontroleerd. Het zijn steekproeven, ook aan de Nederlandse grens. De voormalig voorzitter van de evangelische omroep, Arie van der Veer, is overleden. Van de Veer was 18 jaar lang voorzitter van de EO en in de jaren 90 ook vicevoorzitter van de NOS. Daarnaast presenteerde hij EO-programma's als Nederland Sinkt, De Kapel en Nederland Sinkt op Zondag. Van de Veer was ook predikant. De afgelopen jaren kwamte hij meerdere keren met gezondheidsproblemen. Arie van de Veer was 82 jaar. De Belgische politie heeft vannacht in een ziekenhuis in Dendermonde een man doodgeschoten... Hij was met verwondingen opgenomen na wat wordt genoemd een incident in de familie. In het ziekenhuis keerde hij zich tegen de agenten en deelde enkele kopstoten uit waarop het de politie het vuur opende. Volgens Belgische media was de man toen al geboeid. Justitie in België stelt een onderzoek in. Het weer: zon en stapelwolken bij een graad of 18. Vanavond en vannacht opklaringen, dan koelt het flink af naar een graad of 6. Morgen opnieuw droog met zon en wat stapelwolken en dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. <totstuk>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 Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Hey, ik ben Army van Buren en dit is mijn nieuwe single met David Guetta, In the Dark. In the eye of a hurricane. How did I ever change? And I still believe in purpose in a bigger plan. And I know what's on the surface, but the final man In the eye of a hurricane. You're my saving grace. Healing is a destination. When I'm Ik wat je zegt En ik doe ook mijn best Want ik weet dat je mij zo laat vallen Als ik niet verander Geef het even tijd Ik probeer elke dag een beetje Steeds meer voor jou te zijn Wel verlies ik mezelf soms even je weet het kost even tijd Maar ben het wel eens Die meer dan ik geef Ik hoor wat je zegt En ik doe wat mijn best Want ik weet dat je mij Zult laten vallen als ik niet verander Geef het even tijd Ik hoor wat je zegt en ik doe wel mijn best Want ik weet dat ik jou zou laten vallen dat ik niet verander Geef het even tijd Dat ik dit voor je over heb betekent dat ik al veranderd ben Ik hoor wat je zegt en ik doe ook mijn best Want ik weet dat je mij zult laten vallen als ik Niet verander Geef het even tijd Ik hoor wat je zegt En ik doe ook mijn best Want ik weet dat ik jou zult laten vallen als ik Niet verander Geef het even tijd Ik hoor wat Ik die zo mooie tijden liggen.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 dacht lief Maar jij Je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen hoe je woorden zijn geloven over jij Alles is te laat Ik ben ontzettend klaar Ik moet alleen staan you Ya a mí la pena se me cantando Ik denk dat het rond nog niet ik de gaten houd. Ik ga het drinken en ik ga het drinken. Ik ga en ik ga het drinken. Ik ga het drinken ik ga het drinken. Ik ik Ik ik Ik ik Ik ik Ik een mojito komt met stante Para esta cruel desilusie. En que era cúrame de este dolor. kura Dit is de nummer 1. Elke dag samen de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 En waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek.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 is toch niet zo vergankelijk wie zij Of hoor je liever een Engelse plaats. West, yes west, Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl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 je moet doen, donna Blue. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, welkom bij jouw nummer één: ZFM, Zandvoort met entertainment for you. They all come and dance beside me. Move with me, chin with me, and if you could I'll take you home with me. Allah tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena.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 Tu cuerpo pa alegría Macarena que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo pa alegría Macarena eh hey, Macarena La tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas La tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Een zwoeler lach En donkerbruine ogen Jij keek me aan En ik begreep al snel Wat jij Bedoelde zonder woorden Omdat jouw blik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 La la Volgende week zal ik me weer gedragen. Loop met de massa, nee zoals het hoort. Maar echt vandaag ga ik mezelf te buiten. Gooi voor heel even mijn principes overboord. Haal wat je kan uit het leven. Eens ben je alles weer kwijt. Maar even, de liefde geeft ons in haar maat. Laten we samen iets moois aan ze leven. Dans met mij door de nacht. Entertainment for you. Meer dan radio. Straks wordt de stad langzaam donker. Niemand weet hoe ik me dan voel Ik heb al jouw brieven gelezen Nu heb ik niets meer, geen doel Gauw zijn de dagen en nachten Ik zie jouw beeld, ieder uur voor mij Mijn hart doet zo'n pijn hoe jij maar hier bij me zijn Bij me zijn Jij weet dat ik val. Een plaatje ja ah, gezellig. Zonder te weten heb ik weken lang alleen aan jou gedacht. Zomer op straat. In de regen of een maan verlichte nacht Niemand begreep het Ik vergat zomaar mijn vrienden in de kroeg En op een avond Vroeg een vriend me waarom ik me vreemd gedroeg Ja, ja van jou. Ja, jij alleen en verder geen. Ja, jij alleen. Jij bent de vrouw die ik geef. Die ene waar ik echt voor leef. Ja, jij alleen. Maar ik werd wakker en besefte Geplaagd. Zomaar opeens heb ik jou toen opgebeld en je gevraagd. Dat je bij mij bent is een wonder en dat maakt me wel eens bang. Maar jij moet weten dat ik overal alleen naar jou verlang. Ja. Oh, yeah.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 Met Entertainers for You.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 ja, ik vind ben... het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 Maar ik vind hem helemaal